Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. De uitruil van gevangenen tussen Israël en Hamas gaat vandaag niet echt soepel. De afgelopen dagen kreeg Israël lang van tevoren een lijst met namen van wie er door Hamas vrijgelaten zou worden. Maar dat is nu anders, vertelt correspondent Nasra Habiballa. Die lijst die kwam nu pas heel laat, vanmorgen pas. En het lijkt erop dat er oneenigheid is over welke Palestijnen... worden vrijgelaten uit uh, Israëlische gevangenissen... Want Hamas die wil dat zes vrouwen vrijgelaten worden uh, die uh, al lange tijd vastzitten. Maar die zouden dus niet op de lijst staan om uh, vandaag vrij te komen. Het is vandaag de vierde en laatste dag van de gevechtspauze tussen Israël en Hamas. Hoe het na vandaag verder gaat is de grote vraag. Israël en Hamas staan er allebei voor open om de gevechtspauze te verlengen. Maar ze hebben er nog geen afspraken over gemaakt. FC Volendam wil van voorzitter Jan Smit af. Dat deelt de zanger op instaan. Jan Smit zat bijna 10 jaar in het bestuur van de Volendamse Club... die het niet lekker doet in de Eredivisie. Ze staan één na laatste. Even opletten als je straks met de auto naar huis gaat. Rijkswaterstaat verwacht een flinke avondspits... vanwege sneeuw en gladheid. Vooral het oosten krijgt ermee te maken. En daar geldt dan ook code geel. En het gloednieuwe Kiprestaurant... van Jan Dino Asparaat in Rotterdam... gaat weer even dicht. Het restaurant werd vorige week feestelijk geopend. We zijn bij FZKip. We gaan beginnen. Broer. Het is inmiddels zo populair dat er lange rijen staan en daarom moet er een upgrade komen. Jan Dino vertelt wat er gaat gebeuren. De keuken daar, wordt meters groter, meer ovens, meer pituur, meer afwas, meer personeel. Omdat die rijen daar buiten zijn, mega lang in elke dag. Ik ben ongelooflijk dankbaar om nou, jullie zo goed mogelijk kunnen bedienen, gaan wij verbouwen. Donderdag moet de verbouwing klaar zijn. Het weer nog. De dag begon als guur herfstweer en het wordt nu langzaam guur winterweer. De regen verandert vooral in het oosten in natte sneeuw, die lokaal kan blijven liggen. En het koelt flink af tot een graad of 1. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint langzaamaan iets drukker te worden. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Roelevarensveen is de verdraging 10 minuten. Ook 10 minuten op onthoud op de A10 bij Amsterdam Centrum richting Knauwpunt Watergraafsmeer. En op de N247 Amsterdam Horen bij Broek in Waterland is de verdraging ook iets minder dan 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 So were those who did the De single van Paul nee. en in nee. 19: nee. Distraction. Ken je die plaat helemaal niet, Beno? Ja, maar dat, dat, dat draai je toch niet op de zaterdagmiddag? Waarom niet? Dat is, doe je vijf voor twaalf s'nachts. <laughs> als er niemand meer luistert, <laughs> je te... Nou ja, daar heb ik nu ook voor gezorgd. Dus, uh, <laughs> Dankjewel, wel hè? kunnen we lekker ons uh, gang gaan? Er is toch niemand meer die luistert, de de voor, nou, dat... voor, uh, nou Toch die ene luisteraar. Ja. Wat gaan we allemaal in dit uur uh, nog allemaal doen? Ja, we gaan straks uh, bellen met uh, Studio Beverwijk. En uh, daar zit Rem de en het theater van de Autos.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 3 tegen 7. 7. Ja. Jeugdje. 7 doelpunten. Dus uh, mooie wedstrijd voor uh, de SV Zandvoort. SV Zandvoort dacht ook nou, we moeten even wat uh, doelpuntjes. Dank je, <laughs> dank je erbij. Een erbij, want er zijn uh, <laughs> <laughs> de laatste tijd zo weinig gemaakt. We op vol vermogen. We ja. doen alles in één wedstrijd. Zeker 3 tegen 7. De eind staat daar. Blijf lekker luisteren. Dit is uh, Zandvoort op zaterdag tot aan 5 uur. En van deze single First Cut is the Deepest. Uh, is uh, ja de oudste uitvoering uit uh, 1967. En toen hebben we nog uh, Ross Stewart gehad en uh, ook Cheryl Crow in, uh, nou dat was 2002, met uh, deze special... ZFM Race Radio Pit Report zo, alles schuiven open en uh, vissersboten aan de kant. Want uh, het is uh, tijd voor uh, de pit reports. Ja, we gaan naar het theater van de autosporten, Studio Beverwijk. En uh, Rendel, ja, ik zat even door je uh, Facebook uh, heen te scrollen. 7, oh, okay. 17 oktober uh, had je het over Aat van Koningshoven en zijn uh, foto's, nooit ja. eerder gepubliceerde foto's. Hoe is het daarmee? Is het daar ja, kost verkocht? Ja, ja, die, die ja, die zijn er het een onder van verkocht, ja. Oh. Ja, maar het is ook zo'n mooi spul.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 Uh, en uh, hij verrast ons. Uh, uh, Aatus, uh, die heeft natuurlijk zo'n mega, mega archief van tienduizenden ja, foto's, ja, ja, uh, waarvan natuurlijk heel veel nooit gepubliceerd zijn. Ja. ja dus uh, uh, ik laat me verrassen. Ja, ja. hangt hij uh, nog uh, wat op, uh, op ons uh, op de Boulevard, uh, Rendel? Dan kunnen we even gaan shoppen natuurlijk. Ja, hè? Dus, dus we shoppen nou, we kunnen ze dus even met de gemeente overleggen natuurlijk gewoon, toch? Ja, of ze even een paar mooie uh, aardwerken uh, uh, willen ophangen. Laten we dat gaan we het maar gewoon gaan doen. Ik vind ik een heel goed plan. Ik Zeker weten. Een heel goed plan. Absoluut. Ja. Zeg Rendel, over, over uh, foto's gesproken. Je had nog een, een bericht over een uh, computer Whiskits. en heerlijke plaatjes om naar te kijken op een uh, regenachtige vrijdag. Uh, en dat waren uh, ja, allemaal prachtige uh, uh, raceauto's.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 Ja, ja, zeker. Ja, ja, ja. In het perfecte plaatje zouden ze absoluut niet meer staan... als, ja. we, als we daar zouden gaan doen. Uh, dus ik denk dat hier heel veel op de computer gemaakt is. Maar dan nog, ja, je zou zo'n schuur vinden. En, ja, ja, ja. En, en er zijn natuurlijk genoeg van dat soort schuren ja, ja, ja, nee, ja. Maar, uh, ja. Wat mij uh, opviel was eigenlijk dat het allemaal... ze stonden op harde banden en, en, en niemand had uh, ja, nee, een, een zacht ja, bandje. Nee, dat, nee, uh, weet je, en, uh, heel simpel als je zo'n schuur vindt... dan liggen er vaak wel heel veel dingen... Op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 Ja. Maar uh, nou ja, met deze foto's zeg ik van, uh, ik denk dat dit een beetje te kunstmatig is gemaakt. Maar dan nog, weet je, ze kunnen tegenwoordig zoveel te doen. Ja, ja, ja, ja. Maar ze moeten even kijken op mijn Facebook-pagina van de Autopsion Beverwijk. Daar staan ze, zijn echt, uh, er zitten een paar foto's bij die wil je gewoon twee bij drie aan je muur hebben hangen. Laat ja, het zo ja, zeggen. Ja, ja, leuk, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. leuk. Geweldig, ja, geweldig. Zeker. Nou ja, een auto van uh, Max Verstappen, waar die nou hier rijdt, uh, dat is ook wel een goede natuurlijk om te hebben in je collectie.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 maar zitten. Maar Hamilton stopt niet, Alonso stopt niet, uh, Ricciardo wil door. Uh, ja, zo gaat die jongen natuurlijk nooit een plekje vinden. Maar, uh, we hebben maar twintig auto's hè, die gevuld zitten. Ja, jij ja, ja, hebt het trouwens over uh, Ricciardo, nou bij Alfa uh, Tauri.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 Dus jij, euh, euh, ze krijgen al een naampje, maar binnen het team wijst dat weinig. Dus euh, het, het blijft dezelfde auto, het blijven dezelfde moteurs die lopen te sleutelen. Het blijft dezelfde persdame, dus euh, euh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 Die <lacht> willen lichaampjes. Die willen lichaampjes. Dat gaat er helemaal nooit meer uit. Oké, okay, oké. Okay. Ik, ik heb hier nou een heel jong jongetje, die is helemaal autogek. Die is vandaag jaagd, die loopt nu in de winkel helemaal te stuiteren. Oké. Okay. Dus mijn moeder zit op een krukje en denkt: Ik heb twee mannen mee. Mijn man en mijn zoon mee. Ik ben er helemaal klaar mee. <lacht> Hij zit nu heel erg te lachen, yeah. maar het is wel gewoon zo. Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Ze zegt, ja ik heb wel gelijk, we moeten niet aan die ik ben al, ik heb al de hele dag ben ik op, een nier, uh, ben ik, uh, op uh, uh, de Nederlandse vliegen al allemaal autootjes aan het kijken. Ja. Ja, uh, die heeft me ik ben er gewoon klaar mee, maar ja die jongen die loopt zo'n grote grijze op. Oh heerlijk. Dat kan je gewoon niet uitleggen. Dit is goed, want hoe oud ben je geworden? Hij is 14 geworden, dat is een mooie leeftijd, Dan gaat het nooit meer uit. Ja, Oké, okay, goed zo. Bij deze. Er komt er helemaal meisje op hem af en die hem zoen wil geven. Nee, ik heb autootjes gaat niet door goed komen. Oké. Ja, ja. Dat okay. is gewoon. Redo, heel fijn weekend. Dankjewel voor je bijdrage. Ja, gaan en, gaan de, tot volgende week. Hoi, ja, tot hoi, volgende hoi. week. Mooi weekend. Hoi. Hoi. hoi ja, in een uh, jarige, 14 jaar van harte gefeliciteerd. En we gaan eens dus even kijken of het uh, geluid van een uh, auto nog een beetje lekker klinkt. Nou. Ja, zeker wel. Wordt op het nippertje. De cab. Dat schelde inderdaad heel weinig. En uh, burn rubber on me. Is. We noemden het vroeger al Oude Disco. Kun je nagaan hoe oud uh, dit plaatje eigenlijk is, uh, Marco? Hoe oud? Ongelooflijk, Nou ja, jaren tachtig hè. Begin jaren tachtig. Toen we nog met soulpijpen in de rond liepen. Je ja, zeker. Ja. En Ferry Maat met de Soul Show ja, en zo op de radio. Oh, ja, ja. Ja, ja. oh heerlijk. Ja, ja, toch? Ja, zeker. Zeker. zeker nou joh, de, de Cap Band en Burn Rubber on Me. Vanmiddag he, is hij weer te gast, Benno. Ja, ja. Ja, Marco te mis.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 zo helemaal ingepakt, mutje op. Ja. Yes, een beetje sluipend door de krochten van het oude zand. Voor het, uh... ja, ja, ja, ja. Het helpt niet. Nee. nee. nee. nee. Marco, wat heb je voor ons uh, meegenomen? Ik heb. Uh...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 Prospero maand jullie feliciteit. Feliz Navidad.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 Ja, ja, ja, ja. Zo is het maar net, uh, Benno. Jij hebt ook uh, ja, een goede mededeling voor een, uh, iemand van de brandweer. Ja, ja, dat is. Uh, nou, de felicitaties uh, waren er voor uh, Michel van Bennekom. En dat is een berichtje van 23 minuten geleden. Ja, Kijk, is, uh, we zijn er is, snel bij. Ja, dat is, uh, dat is radio. Hè? En het bericht komt van Brandweer Zandvoort zelf. Uh, Gisteravond was het weer zover.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 vooraf en een pauze drankje koetshuis is geopend vanaf half twee kaartverkoop uitsluitend via kasteelkeukenhof.nl/concerten nou, kijk dat, ja en uh, in de winter zijn ze ook gewoon lekker bezig uh, daar op de keukenhof uh, beno ja, nou dit is bij de overburen hè die hebben uh, de keukenhof zelf en dan krijg je een doorgaande weg en dan heb je een park met kasteelkeukenhof ja en, uh, precies en, en daar uh, gebeurt het dan allemaal is trouwens ik, ik heb daar uh, één keer geweest kasteelkeukenhof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 We ja, hebben zo dadelijk een uh, hele speciale entertainment voor jou. Ja, het wat we hebben uh, het, hè, kunnen lezen in de krant, we hebben het op televisie gezien, ja, op de ZFM-app en uh, eigenlijk was, kwam ja. ik het uh, overal tegen. Ja, nou, dat was ook de bedoeling. D ik werd er helemaal gek van. Jij ook, Benno? Ik, was, ik denk, wat is, er aan ik denk wat is er aan de hand? Help, help, help! Prijzen winnen en dergelijke. Ja, ja, maar ik uh, hoop dat jij het een beetje uit uh, kan leggen. Want uh, ja, misschien zijn er nog wel wat vragen over. Ja. Nou ja, in ieder geval het tweede uur. Dan uh, hebben we inderdaad een uh, internationale gast hier uh, in de studio natuurlijk. Uh, uh,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 Als ze dus in de tweede uur het codewoord opvangen... dan uh, kunnen ze die dus uh, daarin... Codewoord? Code ja, code moet je aan Benna vragen? Die zegt altijd -woord. Uh, <laughs> plakje worst dan. Plakje worst. Dat is Benna's codewoord. Plakje worst. Even een geintje uit de oude doos, hè? Dit, uh, ja, ja, ja, ja. <laughs> oh ja, over uh, oude doos. Nee. <laughs> oh, oh, oh, oh, oh. Kijk niet achter je. Laat ze maar niet horen. Nee, ze heeft het ook niet gehoord. Dus, uh, hey, maar uh, ja...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 Alleen, alleen vandaag. Ja. Alleen vandaag. Morgen, niet meer. Oh, nee, nee. Morgen is er geen nieuwe zingel. Morgen is er geen nieuwe zingel. We oh, oh. zijn lekker bezig, hè? Jongen, helemaal. Straks wordt echt een hele mooie uitzending uh, na vijf uur. Dus uh, blijf luisteren. Ja, Prijzen winnen, nou, ja, dat uh, ga je straks allemaal merken na zes uur. En uh, verder heel veel lekkere muziek. En ook nog ruimte voor uh, verzoekplaten. laten nemen. Ja, ja. kunnen zijn ook altijd welkom natuurlijk.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 En uh, dat is uh, The Collier Let's Dream. Oh. Ja, dat en, is uh, een oh. lekker nummer. Ja. En, uh, de, ja, de van, ja, dat is heerlijk nummer. Verhaal erachter, dat hoor je straks. Er zit wel een verhaal achter achter ja, deze plaats. Hoog, dus, uh, ja. Zeker weten. Nou, we gaan hem draaien hoor. En veel plezier zo. Dankjewel. A young boy standing on the The sights and sounds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 Dus ik zou zeggen, een heel fijn weekend. Ja, want jij ik, ook. Ik ga even door. Ik vind het mooi geweest. Zeker weten. Oh, Allemaal nou, Fred. Dankjewel weer. En uh, Fred uh, komt eraan zometeen na vijf uur. En uh, Benno en ik zijn er volgende week weer tussen uh, twee en vijf uur. Gezellig. Bedankt voor het luisteren. Dag. Hoi, hoi. En hier is uh, trouwens uh, regen, hè. Ook zo'n beetje een regenachtige dag uh, vandaag. En maandag wordt helemaal een dag uh, vol regen. Dus uh, eh, bind je maar vast uh, vast. Want, uh, <laughs> komt echt flink wat uit de lucht vallen. Dat aankomende maandag met deze platen uit de jaren tachtig, die past er toch wel een beetje bij. En nou, ook een beetje bij het donkere weer van dit moment in Zandvoort. En de schemer en donker gaat het worden zo vlak voor de kerstdagen. En uiteraard Sinterklaas op 5 december. En Orange Juice Jones en de rain, die past daar heel goed bij. I saw you, and you, and